De balleman besloot zijn vrienden Kauwelaar en Bichtelaar op te zoeken om een partijtje te gaan brakken. Het was nog heel vroeg en een gilze nevel bedekte de rechte heide. Slechts bolberg en heimolen staken er bovenuit. Eerst toog hij naar Kauwelaar en trok hem bij het gorp eind van zijn klein bed af. Dat kostte weinig notsel. Getweeën begaven zij zich naar Bichtelaar en sjorden hem aan zijn achterste heikant van het grootbed af, wat even Galder tot gevolg had. Maar niet voor lang, tenslotte waren zij ouderlei. Eensgezind togen zij op pad en staken de mistige Marelse loop over. Omdat zij wisten dat het liereman loenhout van Klein Oekkel was, namen zij die weg niet. De weelde dreef hen regenwortels die ze waren naar de poppelse lei, ten einde enkele elen te verschalken. Brees, dat zou een lunch worden. Bonusblijk was hen bekend, een hooghoek einde, daar hadden zij die grote vond van hoogspul gedaan ten tijde van Bovigne. De reutse kneut wilde zij niet tegen het lijf lopen, om van de type van overhaar maar niet te spreken. Nee, zo'n gammel geheul, zonder eigen lip zijnde, een hondseind. Ginder door minder hout gingen zij dus en lieten beide strumpten links liggen. Meer uit hout dan lint uit looi kregen zij dorst te gorp. Nog een lange rijd voor het raakeind, waar men zegt dat de ravels grazen. Een teug uit de strijdbeek hielp hen ter voort. Ah, schone schijn was hun samengaard Als de drie daar schaluinen over de blakheide, En een beetje ginneken om het gekse hoekven, ven en elk in de krochten van zijn hoger eind een luchtenburger. Vijf huizen aan de heijzijde, de meizijde, Maar nog gingen zij samen, zoals ooit, Kapoven en Nerhoven, door Kersel en Slingerbos. Dat moest ook wel, waar Mark en Merk huizen op de Tommelse heide en men ook de kuilensroden zich wachten moet. Het wishagen te wekken van de wildert met zijn wernhout. Dit wetend lieten zij een achterafstand van de kwalburg en terover van het bedelaarsgesticht waarvan de Rovert zijn raamloop placht. <truimert> Oorsalt is hier predag van Rijkswaldargeitskolonie. Ik heb niet voor niks aan de Tilburg geleerd. Eens oplichter, altijd hoge Haansberg. Meer, meer, meer. Zo lokten zij hun twee kopanen verder en verder. Ja, tot over de grens van Balesrijk. Op de komische heide klonk hun laatste samenlag. Toen, bij de zeven heerlijkheden plots. Kouwelaar trok zijn kweer heen, en had even hemeldonk. Doch de balleman was sneller en velde hem met het schoors van blommenschot. Greep hem pompoort bij zijn mispleint en wierp hem in het schrikbos. Galgeneind, het is vrachelen geblazen, dacht Bichtelaar en plaatste zijn gevreesde gemul ook. Maar de balleman boog om, brulde vervulde bergenput. Greep zijn maat bij het kippenijnd en gooide hem achtmaal in het galgeven. Gewonnen, snerpt hij het snoot. De Roosberg is mijn, mijn weg voert op hoge straten. Maar wat was hij vergeten? Hij was ginder buiten, ver van Baben en wist geen weg. Rauw was hij op pad. daar hield hem de hoofdvorst staan op de Tremelheide. De trouwe schorvorst had de touw al klaar. Met grommend donk mochten zij de balleman en sleten hem ter kooien. Het was de Oelichem, op op Olenoevel, naar Schilde en Gerecht. Zo werd de balleman... ...naar het gouverneursbos gebracht om in de Maxburg terecht te staan voor de baarle hertog en zijn heer Stael.